Lichamelijke intimiteit Er is een eeuwige vraag, die ieder mens zich afvraagt. Wij spreken over het verbond van de voorhuid. Dit is een heel delicaat onderwerp. Dus hoe kan men dit interpreteren in de geestelijke context? Waarom hebben mensen lichamelijke intimiteit nodig? Een mens begint met zijn aardse verstand allerlei hypothetische ideeën te denken en te bedenken. Bijvoorbeeld dat het een van de vormen is waar de schepper van geniet. Dit is datgene wat gegeven is voor vreugde, zegt maar. Dus, als het is gegeven voor vreugde, dan moet het gebeuren. Dit betreft ook de krachten die onder de gordel zijn, die ik bespreek, uitvoerig bespreek, bespreek in mijn boek Kabbalah voor complete Life management. Maar dit is nog steeds erg onduidelijk. Vraag: is het niet mogelijk om je partner geestelijk lief te hebben en zo so van deze liefde te genieten dat de band tussen jullie tweeën zo sterk wordt dat dit Onmogelijk is om het verschil te voelen tussen jouw partner en jezelf. En er wordt vraag gesteld uiteraard, uiteraard dat om je partner geestelijk lief te hebben, maar bedoeld wordt ook lichamelijk. Wij zullen op deze vragen. En conclusies focussen, één voor één. Verbond van de voorhuid. In gewone termen, dit is een probleem voor ieder mens in het verleden, heden, en tot de gmartikoen, tot de uiteindelijke correctie. Aangezien je dit niet kan ontvluchten, of je vecht zelf voor de bevrediging van het vlees, of je moet tot je volmaaktheid komen door de eindeloze klappen van de zweep. Het meest ondoordringbare vesting in het zelfzuchtige verlangens om te ontvangen, in de menselijke natuur is het Gebied van de vooruit. Echter, degene die deze vesting verovert, zal komen tot de volledige bevrediging. Eindeloos leven en volmaaktheid door precies datzelfde gebied. Dus het is dus een probleemgebied en een oplossingsgebied. Dit is de reden waarom deze vraag de diepste en meest pijnlijke is. In de bevuiling van de klipot, van de onreine krachten, blijven, en de hogere krachten te dwingen om de zweep en lijden te gebruiken om je uit deze bagger te leiden. de bag, ja, Nederlands, om je uit deze bacher te leiden of zelf opklimmen, vastgrijpen aan elk klein draadje door de studie Lurianse Kabbalah en zijn praktische toepassingen in het dagelijks leven. Er wordt vraag gesteld. Waarom is lichamelijke intimiteit aan de mens gegeven? Dit is waar de problemen en tegenstellingen liggen. Hoe zal deze filosofische kennis je helpen om je volledige toestand van volmaaktheid te bereiken? Waarom is lichamelijke intimiteit aan de mens gegeven? En wat voor relatie heeft het met jouw ziel, jouw ware zelf? Absoluut niets. Al het lichamelijke is volledig van het systeem van onreine krachten gemaakt, genomen. Daarom heeft het geen enkele relatie met de ziel van de mens. Natuurlijk is het nodig het lichamelijke in acht te nemen en zorgvuldig aandacht eraan te besteden. Maar het wordt nog steeds geacht dat de beslissende mens zijn innerlijke deel is, zijn ziel. Je kan één echtgenoot hebben in je leven, of twee, of tien tijdelijk, tijdelijke, Echtgenoten of echtgenoten, maar de ziel blijft altijd als één, ondeelbaar. Dus een mens had zijn lichamelijke intimiteit met de eerste echtgenoot en daarna met de tweede echtgenoot of met iemand anders tijdens de vakantie. Wat voor verschil maakt het? Is er enig verschil voor de ziel van die persoon? Zelfs als je met één persoon lichamelijke intimiteit hebt en onderhoudt, wat doet dat voor jouw ziel? <laughs> Alleen problemen, afleidingen en veel meer. Dus de mens denkt logisch, tussen aanhalingstekens, en concludeert het volgende uit de ideeën die zijn aardse verstand hem influistert. Een vraag, dat zijn echte vragen die ik heb ontvangen. Dit betekent dat dit een van de vormen is, waar de schepper van geniet, dat wat gegeven is voor vreugde. En als het gegeven is van de hogere, dan moet het gebeuren. Ik herhaal het stukje van de vraag. Is het niet mogelijk, om je partner geestelijk lief te hebben, en zo van deze liefde te genieten, dat de band tussen jullie tweede, tweeën zo sterk wordt, dat het onmogelijk wordt om het verschil te voelen tussen jouw partner en jezelf. Met andere woorden, om in elkaar op te gaan. En de vragensteller, die bedoelt natuurlijk niet alleen geestelijk, die lief heeft zijn partner geestelijk, let op, maar dat die dan ook weer met hem, met haar, lichamelijke intimiteit heeft. Hij kan zeggen, hij kan zeggen ik kan, ik kan, zeggen, ik kan zeggen, dat um, ik ga uit de geestelijke liefde. Maar het lichamelijke hoort erbij. Hier zien we het naïeve groepsbegrepen van de massa, aangaande lichamelijke intimiteit, dat bepaald is voor de cultuur van de tijd, rituele, religieus begrepen enzovoort. Wat betekent het volledige materiële en dierlijke begrepen? Ik zal het uitleggen, ook al is het voor mij erg moeilijk om de juiste woorden te vinden. Aangezien dit is een zeer delicaat onderwerp is, zoals gezegd is door Jesu, degene die oren heeft, zal horen. Met andere woorden, jij kan dit niet uitleggen door middel van alleen maar van woorden. Het vereist een bepaald niveau van bevatting. Geestelijke bevatting. Dat wordt bereikt door hard geestelijk werk. Individueel geestelijk werk. Niet door woorden, maar door de prestaties. Door de wilskracht. Bereikt door jaren studie van kabal. En zijn praktische, praktische, praktische toepassing. Kan men oren creëren? Om het geheim te horen hoe met het gebied van de voorheid te werken. De voorheid plaats ik tussen de aanhalingstekens. Ja, het gaat niet om een stukje huid of vlees, want alleen door de bevrijding van dit gebied is het mogelijk om tot volledige bevrijding te komen. Toch zal ik proberen om een bepaald algemeen beeld te geven om een mens te helpen, om te overpeinzen. En te werken individueel aan zichzelf. Alleen door zorgvuldig met, wo met woorden, door, door te spitten binnen jezelf, terwijl jij je de enige waarheid zoekt, in plaats van sprookjes te verzinnen, fantasieën, geestelijke, kinderlijke voorstellingen. Over de vreugde van de lichamelijke intimiteit. Alleen dan en pas dan, door de pijn van de bevatting van de waarheid, hoor goed wat ik zeg, zal je, ge zal je geleidelijk aan naar jouw eigen unieke doel van de schepping komen. Kijk nou wat de mensen zeggen. Ik citeer. Dit betekent, zo hypothetisch. Ja. Dit betekent dat het een van de vormen is van de dat, dat de schepper aan het. Dat is van de, van de vraag, een deel van, het vraag, van de vraag. Dit betekent dat het een van de vormen is dat de schepper genoegen geeft. Hetgene wat gegeven is voor vreugde. Dit is een zeer verkeerde veronderstelling, verkeerde stelling, daarvan waarvan vele verkeerde conclusies en overwegingen zijn afgelegd. Lichamelijke intimiteit heeft absoluut geen relatie met het, werkelijk, met het werkelijke genot, van de schepper, dat ons voldoening geeft. Er is een verbod in de Torah, proe urvu. woe, wees vruchtbaar, en wordt groot. En men vertaalt dat traditioneel, en wordt een, een vermenigvuldiging. Maar eigenlijk, staat het in het Hebreeuws en woord groot. Dat wil zeggen, neem de kracht van de schepping in jezelf op. Echter de onwetenden van het geestelijke, vertalen het als wijs, vruchtbaar en vermenigvuldigend. Ja, ook al allerlei kanonische vertalingen, allemaal deugen niet, helemaal niet, Beter dan niets natuurlijk, maar het is ook verkeerd. Ondanks dat er is ons nooit een verbond gegeven dat zegt, doe je partner een plezier met lichamelijke intimiteit, dat wil zeggen met seks, ongeacht de kavanat, ongeacht de intentie. De intentie hierbij is altijd hetzelfde, dierlijk verlangen, gebaseerd op het principe, ik zal jouw rug krabben, opdat jij zal mijn rug krabben. Dus de mensen voegen toe. Het is mogelijk om je partner geestelijk lief te hebben. En zo te genieten van deze liefde, dat de verband tussen jullie tweeën zo sterk wordt, dat het onmogelijk wordt om het verschil te voelen tussen jouw partner en jezelf. Dit zijn dezelfde fantasieën en kinderlijke groepsvoorstellingen van het geestelijk onontwikkelde bewustzijn. Zeg mij alsjeblieft, wie op de hele aardbol in de toestand is, om zijn partner geestelijk liefde te hebben en zo ook geestelijk van deze liefde te genieten. Nooit was en nooit zal er zo iemand bestaan. Geen heilige. Geen rechtvaardige is hiertoe in staat. En wat kan je dan zeggen over de gewone mensen, die van kop tot teen begraven zijn in hun aardse bijzigheden? Dus, in fe dus dit feit, dat mensen naïef geloven, dat zij de toestand kunnen bereiken om hun partner geestelijk lief te hebben, is pure comedie. Zelfs als je de beste intentie hebt, als je het goed hebt begrepen, is een mens geboren met alleen de wens om te ontvangen. Wij zijn allemaal het product van het breken van Kilim in de ziel van de Adam. Dus hoe is het dan mogelijk dat jij het idee in je hoofd houdt dat wij de toestand kunnen bereiken om je partner geestelijk lief te hebben door seks met hem of haar te hebben? Onze lichamelijke natuur is volledig dierlijk. En blijft in ieder geval zo so tot de algemene gmarticule, tot de algemene uh, volledige correctie. Daarom dat iedere en alle vormen van lichamelijke intimiteit, de dierlijke intentie, verlangen en handeling is die in de mens is. Natuurlijk is het nodig, want zonder dat zouden er geen kinderen zijn. Anders gezegd, de enige waarheid is in het feit dat lichamelijke intimiteit alleen vereist is van een mens om zich voort te planten, natuurlijk indien hij dat wenst. Er is echter absoluut geen geestelijke liefde voor je partner in deze 100 procent dierlijke handeling. Dus wanneer iemand, man of vrouw, het verbond van de schepper wil vervullen en kans geven om een nieuwe vrucht te maken, dan kunnen zij theoretisch de juiste geestelijke Kavana in intentie hebben. En het feit dat zij deze lichamelijke intimiteit hebben, is de noodzakelijke voorwaarden om dit verbond te vervullen. Echter, het probleem is dat zelfs met deze Kavana, met deze intentie, een mens niet de kracht heeft. Om dit verbond Nishma voor de schepper te doen. Alleen voor zijn verbond. Daarom dat in het verre verleden zielen helder, licht, uh, en dicht bij de schepper waren, maar zeer ver van ons, wat betreft het niveau van bevatting van het licht van de schepper en de persoonlijke vervulling. Dat wil zeggen dat hun correcties licht waren, zwak, correcties van de lichte kieling, die boven de gordel zijn. Daarom waren zij min of meer in staat, let op, om dat wel te doen. Wij, de generatie van de komst van de Mashiach, korrigeren het gebied onder de gordel. Dat uiterst moeilijk is te corrigeren, inclusief de laatste, moeilijkste correctie: het gebied van de voorheid. Tussen aanhalingstekens. Vandaar de naam voorheid. Want het vlees eindigt daarmee. Daarmee eindigt de correctie van het vlees. De wens om alleen maar te ontvangen. Dat de band, het genot tussen jullie twee zo sterk wordt, dat het onmogelijk is om het verschil te vullen tussen jouw partner en jezelf. Dat is het probleem, dat bij het praktiseren van lichamelijke intimiteit, seks, dat je niet het verschil voelt meer tussen jouw zelf en de ander. Wat kan je doen? Het is belangrijk om te leren, om alleen geen verschil te vullen tussen jou en de schep, om op te gaan als het ware in de schep, samen zich samen, samen vloeien met het hoger. Of tussen jou en de kracht van Jeshua. Die in jou is. Wat hetzelfde is. Wat op hetzelfde neerkomt. Dan zal je leren te horen. Zal je oren ontwikkelen. Om de waarheid te horen. Alle andere vormen van... Geen verschil voelen. Kan alleen dood brengen. Dus kies voor het leven.